Bij Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Yo! Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFN. ZFN. Met nu Toebak Leeft. We gaan beginnen. Ja! Verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou weer. Ja, je moet er maar zin in hebben. Ja, je moet er maar zien. in hebben. Toevalk leeft op het rij. Ik geloof dat alle volumeknoppen een beetje zacht staan. Dus vandaar dat de helft niet doorkomt. Goedemorgen. Toevalk leeft tot met 10 uur. Ook aan mijn rechterkant. Hé, hey, hey, dat, dat, dat is normaal. is zit daar altijd een vrouw. Maar er zit nu helemaal iets anders. Er zit, er zit een man. Ik, ik wil wel een vrouwenstemmetje opzetten. Als je nee, nee, dat nee. Je vindt. Het is uh, ja, Het is even anders dan anders. Namelijk, het is vandaag... <lacht> Henkstebal... Want Jolande is afwezig. Die gaat een cursus... Wat voor cursus ging ze nou doen? Ik, ik weet het niet meer. Iets met... Of zo? zo? Ja, zoiets was het wel. Bijna lijsten maken of oh ja, zo. Oh ja, inlijsten. Lijst. In inlijsten. Nou, dat begrijp je het al. De vrouw van huis is... Uh, ik zal zeggen... Ik beginnen, wij zijn... Jawel hoor, precies. We gaan er tegenaan... Nou, ik heb er niet zoveel zin in, maar het is dat het wel van start gaat. Het kan er wel gebeuren in het zuiden van het land. Ik hoorde gisteren heel veel mensen erover. Dat, het, het is toch wel klaar, het kan toch niet meer. Er wordt zoveel drank genuttigd. Het is toch een slecht voorbeeld. Het komt ook allemaal in het nieuws, al die beelden. Ja, en, uh, en, en al die 17-jarigen die vorig jaar nog wel mochten denken en dit jaar niet... Dat is er ook echt. Ja, gaan we handhaven of niet? Ja, uh, ik, ik zag op. Dat is een grote discussie. Ja, en ik zag op 8 uur, op het 8 uur, uur journaal, dat heel veel uh, mensen dan zich moeten laten scannen voordat ze binnenkomen. Masker even af, laten zien. Even paspoort erbij en zoiets. Als je die bij je hebt natuurlijk. Dat moet je ook wel verwachten of je na het intrinken, of je nog op zak hebt. Maar in ieder geval, uh, dan krijg je een bandje om. en dan mag je uh, bier gaan halen. Alleen, uh, je kan natuurlijk ook iemand anders bier laten halen. Ja. Nou, dat is altijd makkelijk. Dus, uh, maar ja, als je dan aan het drinken bent, van een bandje. Oeh. Oeh, Ja, dan zag je ook een toezichthouder. Zag je echt rondlopen. Die sprak echt mensen echt aan. Oké. Okay. Dus, nou, nou, dus, ja. nou. No, no. ah. Wat denk je? Ik denk nog een jaar of tien. En dan is het alcohol ook langzaam een beetje uit het beeld van uh, Als ze dwijnen. Ik bedoel, ik ben een weekje naar uh, Euro Disney geweest. En eigenlijk ben ik zo veroordelend tegenover mensen die roken, want heel veel gezinnen lopen daar met die wandelwagens en die moeder dan een peuk in de mond en die vader ja, dat dan een peuk in de mond. Oh, ja. het is zo, vroeger was het stoer en tegenwoordig is het armoedig. Dat gaat ook met alcohol gebeuren, weet ik zeker. Uh, ja, jij twijfelt nog een ik, beetje. Ik, ik, ik twijfel graag. Jij wel? Oh. Ik denk dat het veel geld omheen omgaat. Ja, er gaat een hoop geld om En gegeven het kom je op een soort punt dat je denkt: misschien moeten we het roken weer gaan stimuleren. Misschien. Dit gaat de verkeerde kant op. Slept all night That drum just keeps on banging They must be buzzing at the minds Like bees in a hive Tell me when the morning arrives This place is just not for me I say it all the time My friends, they just ignore me Tell me never mind Wait till you live For this long bill's from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 Time. My friends, say just take home tell me, never mind, waiting on your life. is Op de zaterdagmorgen. Fijne muziek. En iets met sunrise. Het is de zaterdagmorgen. Ik heb een week lang in uh, Disney World rondgelopen in, uh, in Parijs. En ik moet zeggen, er zijn leukere vakanties geweest. Ik, ik dacht al, wat zijn die oren die op je hoofd heb staan? Ja, oh, nou dat zijn... Uh, ja, ik heb ze nu beneden gebogen, ja. Die Mickey Mouse oor, die zit nu ja. over mijn oren heen. Om het lawaai weg te halen. Ja, precies. Wat een... Nou ja. Ben jij een beetje van de achtbanen? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben echt voor het gezinsgevoel ben ik naar, uh, uh, uh, naar Euro Disney geweest. Ik denk, mijn dochter vindt het leuk. Mijn vrouw vindt het wel erg leuk. En mijn zoon vindt er eigenlijk helemaal niks aan. Ik kwam ook nu achter. Dus eigenlijk was het een beetje zonde. Maar we hebben wel het het, het, het goed, familiegevoel hebben we wel even gehad. En zat je dan ook in zo'n Disney hotel? Met zo uh... Ja, je kon lopend zo het park in. Ideaal. En, en wat was het thema van je kamer? Uh, heel veel kleuren. Heel veel kleur. Heel veel kleur. En uh, wat, wat, wat, wat nee, echt, ik denk van, waar ben ik? Wat een feest nu allemaal. Een uitzicht op een, uh, een bos, waardoor het allemaal niet zo licht werd in de kamer. Maar de licht kwam van binnenuit natuurlijk, hè, zeg ik altijd. Het licht kwam van ons binnenuit. Toen warmte dat we elkaar gaan wel gevonden in de hotelkamer. Dan word ik echt... <coughs> Sorry hoor. Nee, ja. Even naar het toilet. Ja, precies. Nee, het is grappig. En het is ook net op tijd. Mijn kinderen zijn 10 en 12 jaar oud. Dus ja, dan net... zijn ze nog gratis, toch? Dan zijn ze nog gratis. <laughs> Heb je heel goed opgemerkt. Het ja, moet niet allemaal veel, te veel geld kosten natuurlijk. Alhoewel het dat toch gedaan heeft. En uiteindelijk, uh, ja, het is leuk. Maar het is, ik vind, ja, je moet echt van achtbaren houden. Echt van sprookjesfiguren. En van, vooral Walt Disney. En ja. het is grappig natuurlijk dat een zo'n idioot Walt geheten... Uh, dat hij zeg maar zo'n Mickey Mouse tekende. Of hij tekende Mickey Mouse. En toen liep hij zijn, koor, uh, uh, zijn kantoor uit. Daar kwam hij uh, uh, Mickey Rooney tegen. Geloof ik, een hele oude acteur. Volgens mij leeft hij zelfs nog. Hij is midden negentig. Hij speelde toen hij, al, toen hij al zes of zeven speelde al in films. Hij kwam dus Mickey Rooney tegen. En hij zei, weet je wat ik getekend heb? Een muis. Oh, wat, voor, ja, wat heet die muis? Maar hij heeft eigenlijk nog geen naam, die muis. Dat zijn allemaal verhalen van Mickey Rooney zelf. Ja, ja, ja. Dat heeft hij bedacht natuurlijk. Hè? Dat klopt volgens mij van gekant. Dus uh, Mickey Rooney zegt. En toen zei hij: van. Wat is jouw naam? Mijn naam is Mickey. Oh wat leuk, dan noem ik hem Mickey Mouse. Dat schijnt het verhaal te zijn achter Mickey Mouse, maar wat echt waar is. Weet Sowieso, niet. ik ben naar die uh, tentoonstelling over Pixar geweest. Ja? En daar laten ze dan ook zien hoe ze die films maken. En ja. dingen uit worden bedacht. Okay. Oké, oh, gaaf hoor. Ja, dat is toch even weer anders dan zo'n attractiepark, denk ik. Ja, maar ja. in het attractiepark hebben ze ook uh, dingen dat je kan zien hoe ze films maken. En zo. Ja, ja, dat klopt. Maar. Ja, ik weet niet, Het is toch een heel erg kinderlijke manier. Ik denk, nou, gut. Ja, die, die, die Pixar toonstelling was niet heel kinderlijk. Nee, precies. Nou ja, goed, je komt daar dus, je loopt daar zeg maar langs allerlei uh, voorstellingen. En, en in één keer staat daar een collega. Hè? Wat doe jij hier nou? <laughs> nou, die er met raar. dezelfde redenen met, als jij Ja, denk ik, uh, wat doet hij daar nou? Wat doe jij hier nou? Ja, ik ben ook hier. Wat vaag dit. Nou, dat, dus nu zijn we op zoek naar, waarom hebben we elkaar daar ontmoet? Dus het heeft toch, het krijgt een staartje nog dit. Oh. Want we wisten niet van elkaar dat we naartoe gingen daar. Nou. Oké. Okay, okay. dus het is wel heel Spannend. bijzonder natuurlijk. Spannend. Nou goed, ik in het uh, Euro Disney in het uh, Sprookjespark. En hier in uh, Nederland kwamen allerlei berichten over een gangster duo. Ja, ja wij hadden, wij hadden uh, actie. Ja. ja. Heftig. Ja, de, de, de, de, de twee uh, ja, ze hadden een aantal moorden gepleegd. En, ja? uh, overvallen en een gijzeling. En ze waren ja, eigenlijk spoorloos. Ja. En inmiddels ze worden ze misschien ook nog met uh, die... die oud-politici uh, die verwoord is. Borst. borst. Ja, daar worden ze misschien ook mee. Uh, oh, Oké. Okay. Nog niet officieel naar buiten gebracht. Nee. En uh, ja, ze zijn niet meer opgepakt in Duitsland. Ja, op een of andere camping zaten ze. Ja. Heftig. een vuurwapen gevaarlijk, dus je mocht er niet op af. En, nee. Uh, en uiteindelijk zijn er wel mensen op afgegaan die hebben het ook bezuurd, geloof ik, had ik begrepen. Ja, nou, ja, het, waren, het waren geen liefertjes? Nee, het uh, waren geen liefertjes. Ja. Nou, goed, straks wel meer uh, leuke berichten, hopelijk in plaats van dit te berichten, is het er ook minder. Dit waren trouwens de Arctic Monkeys en Sunrise en nu tijd voor een eindig, een geinig stukje muziek. Neon Trees. Wat is het weer lekker licht s ochtends vroeg? Zon door de bomen. Feed. You just wanna go and your problems won't follow Baby, that's okay with me God of Bionop, yeah. hey, het gaat nergens heen, het komt nergens vandaan, Er gebeurt niks. Fijne vrienden in Zandvoort, goedemorgen, dit is Toebak Leeft met Jolande, Wilco en Marcus. So the musical madness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 leeft. Fijn dat u toestel leeft. Aanstaan. We hebben straks weer wat serieuze berichten. Toevalk leeft. Wat een onzin. Ja, dat ook. Ja, dat kan je verwachten natuurlijk. Dit is uh, Nick Mulfi en Viewer to the form en daarvoor Moving into the dark Neon Trees. Ik had vanochtend al weer een aansteker meegenomen. Ik dacht, ja, ik moet die code weer invoeren in dat ding allemaal vandoor. Ik kan het allemaal weer niet zien. Het is hier het donker. Maar nee, het is gewoon licht. Dus ik hoef me helemaal niet meer te begeven in het donker. Ze hebben ook zoiets als zaklampen uitgevonden. Zaklantaaren, ja. Ja, het vervelende wel is, ik wilde er eigenlijk later over beginnen, maar uh, gisteravond gingen wij uh, terug met de trein. We hadden zoiets, we gaan met de trein, dat is ook handig, hoef je niet uh, op de weg te letten, kan je gewoon nog een filmpje pakken, weet je. Je kan er lekker alles doen, gewoon in de trein. En wij waren toch aardig bepakt en bezakt. En wij hadden een trein gepakt. We stapten zo van ene trein. De... Hé, hey, dat is de volgende, volgende trein. We stapten meteen in de volgende trein. Heel snel kwamen er alleen mensen achter ons. Die duwden en die trekten. En mijn vrouw is nogal vrij, uh, die is nogal vrij uh, scherp. Let meteen op dingen. En die keek meteen naar de portemonnee. Portemonnee gerold. Dus die raakte in een rij, uh, redelijk, redelijk overvolle trein. Toch wel redelijk... Nou, in boos. <laughs> nou, niet in bo echt boos ook gewoon, hè? Ze wist niet gedaan het ook. Dus een gozer die voor ons stond, die stond kwaad te telefoneren. En die zei: nou, Ik weet helemaal niks, ik heb het niet gedaan. Dus die stond, je liet zijn tas zien en zijn jas en liet alles zien. Had het niet. Die had het niet, zei hij. Dus toen keek ze naar die zijkant. Nou, die gozer die ernaast stond, die keek ook een beetje schuldig. Die keek hem ook, zo aan, Ja, voor mij ben je het. Nee, ik ben zeker zwart. dan heb ik gedaan. Alles in het Frans, half Engels. Dus op een gegeven moment stonden ook weer mensen achter ons. En toen stond ik eentje tegen mijn rugzak aan te duwen. En die trok ik los. Dus op een gegeven moment. Nee, dit klopt allemaal niet, weet je. Dus uit gegeven de volgende stapte stapte meteen al uit. We moesten eruit ook voor de volgende aansluiting weer. En hun waren het ook verdwenen. Dus ja. we wilden nog wel politie bellen, heb ik nog geprobeerd, maar ja, ja dat heeft niet ja. zoveel zin, weet je. Alleen voor de verzekering heeft dat zin. Dus uiteindelijk uh, uh, ga ik in mijn rugzak kijken. Ik denk: "Ja, die hebben ze ook half open gemaakt. Niks uit kunnen halen. Mijn laptop zat er nog in. Die zat een beetje onderin. Omdat ze de eerste sluiting los konden halen, de tweede niet. Dat is geen tijd, omdat ik toen los trok. Ja. Omdat dit is, dit is gewoon een fuik waar, in, waar we in gelopen ja, ja, is, zijn. Het uh, is bizar. Uh, ik, ik, ik hoorde ook een stukje over het uh, uh, oplichters ontmaskert. Yeah? Van die gast die dan naar, naar het buitenland gaat waar veel mensen worden opgelicht. Yeah? En dan, dan in de eerste vraag die ze altijd stellen. Uh, oh, uh, bent u hier op vakantie? Ja. Bent u alleen? En, uh, <laughs> het? en gaat u morgen, wanneer gaat u weer weg? als je daarop antwoordt ja en uh, morgen... Yeah? Nou, dan ben je sowieso de zaak dat je, dat je wordt opgelicht. Eigenlijk kun je het beste als je die vraag krijgt... Yeah? gewoon doorlopen. Oh, okay. en, uh, gewoon negeren. Gewoon helemaal geen vragen beantwoorden. Maar uiteindelijk zijn we een beetje gaan analyseren... van hoe heeft het nou gezeten. En dan waarschijnlijk hebben er twee mensen in de treinbegon gestaan. Die hebben het wel opgehouden. Want we moesten echt binnen met z'n vieren echt bijna duwend. En toen kwamen er twee andere mensen van achter. Die hebben ons naar binnen geduwd. En tijdens het duwen zijn we dus gerold. Omdat je daar niks meer voelt. Dus ja. het is... Echt, die zijn met z'n drie of met z'n vieren geweest. Want ja, dus de ene kant ben ik gerold. De andere kant is mijn vrouw gerold. En het is, het is jeetje, ik denk, hier kan je gewoon niks tegen doen. Nee. Want dit zwemmer zwermt uit in die trein. Dan proberen ze dan dan maar eens te achterhalen. Dus We gaan ze ook wel aangifte doen bij de politie. Vooral voor de verzekering natuurlijk. Maar ook om te laten, blijken jou, dat dit een soort ja, nieuwe manier is om te, te rollen. Want dit komt niks van vingervlugheid te aan te passen. Dit is gewoon bestormen en betasten en dan wegwezen. Dus uh, nou, ik ben nieuwsgierig hoe het verder afloopt. Ja. Dus het uh, ja. was een beetje een uh, dompertje. Uh, nou, zo volgende, zo... volgende keer toch maar weer met de auto? Ja. Yeah. Nou, misschien wel, ja. Nou, volgende keer. Mijn gsm hebben ze daar gerold. Die is niet zo heel veel geld meer waard als een oudje. Maar ja, toch zijn er al hele leuke dingen. En ik denk van, ja, verdorie, kan ik niet nog wel terugvinden in mijn eigen laptop, weet je wel. Dus dat is wel een beetje vervelend. maar goed. We zullen het me merken, maar eens dus even kijken via de verzekering of we dat wat terug kunnen krijgen. Ja, dus. als, je, als je toch de volgende keer met de auto gaat, dan heb nee, ik nog oh. wel een leuke auto voor heb je. Heb je een leuke auto in aanbieding? Ja, een, een uh, bedrijf in Amerika heeft de uh, Batmobile nagemaakt. Ja. Jawel, de auto van Batman. En echt een ware grote voor zo'n kleintje echt, die je in de nee, kast kan echt zetten. Een, echt een ware grootte, Is alles wel? doet het ook. Alleen de wapens die in, uh, in het ding zitten, ja, die precies. doen het niet. Even, sorry, dat vind ik, nou wel echt, dat vind ik het interessantste nog ervan. Ja, dat, ja. Dat, net het zoals de schermen. Dat je, je hebt wel meer van die replica's. De replica van de Bondauto. auto ja. Maar dan ook de wapens het niet van doen. En, uh, maar in ieder geval, uh, als je deze auto wil hebben... De, de, de Batmobile... Ja. Moet je wel een kleine zak met geld meenemen. Oeh, 200.000? Nou, uh, ja. iets hoger. 300. 730.000. Oh. idee. Uh, nou, dat kan misschien nog een paar keer gerold worden. Dat is misschien nog wel echt goedkoper. Ja, dat is goedkoper, <laughs> ja. Maar goed, als je hiermee gaat, heb je wel een auto die... Je, je valt wel op. Ja, je valt op. En uh, heb je nog een beetje ruimte? Of moet je echt uh, nou, ruimte nou, maken? Uh. Nee, je, dus, tenminste, als het echt zoals de het origineel is, ligt je er ook in, volgens mij. Ja, maar je ja nou? volgens mij ligt Batman half in die auto. Is en... toch, als je er snel uit moet komen, moet je eerst, eerst omdraaien uit je handen. <laughs> je komt met een soort van hernia uit. Ja, precies. Dan heb je meer overzicht. Over, heb... Overigens, de makers zeggen hij mag in Amerika de, de weg op. Ja, ja, ja. Ze raden het alleen wel af. Oh, het is okay. niet echt de meest uh, comfortabele manier van rijden. Ja, maar rustig. voor de echte liefhebber met een, soort, een smak geld. Ja, het en... is wel een leuk hebben Vooral als je een beetje een landhuis hebt ergens in, in een groot uh, afgelegen gebied. Eh? Met, uh, dan kan je toch leuk scheuren. Ja, en wist jij trouwens. Dat, dat, want hij staat op JamesEdition.com. Ja? Yeah? En uh, dat is een marktplaats. Yeah? Maar dan alleen voor rijke mensen. Zeg maar. Oh, en, en dan moet je ook een doelaarrecrexamen. Uh, nou, nee, maar de niet. dingen die erop staan. Dan merk je snel genoeg of je ja, rijk bent hoor. Laat maar, die, die wist ik. Daar ga ik niet meer kijken. Dat is uh, de moeite niet meer. Ik, dat ik, dat ik ben stiekem wel even benieuwd naar. De ja, ik Ja, ga maar eens even zoeken. Dan gaan we eens even een moppie muziek draaien.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 We were born to lose I choose defeat I walk away And leave this place The same today Some like to sleep We like to play Just look at all that pain You want the heart Or to be saved Jill yeah. yeah. de sterkste nummer van My Chemical Romance. Maar komt vast van die CD nog wel iets beters uit. Dit is de laatste single, die heet... Uh, Fake to Death. Oeh, nou, gezellig. Allemaal weer zo'n zaterdagmorgen. Dit soort uh, geinige berichtjes. Uh, geinige stukjes muziek. Het is uh, half en om half altijd hebben we het Zandvoorts nieuws. Nieuws uit Zandvoort. Uh, zo nu ook. Ja, uh, ondernemers die uh, willen meedoen aan... Uh, Zandvoort culinair, Of culinair Zandvoort. Yeah? Uh, die kunnen zich vanaf... Uh, uh, die kunnen zich vanaf nu inschrijven. Uh, als je graag mee wil doen uh, aan de zesde editie van uh, dit uh, culinaire uh, evenement... Uh, moet je even naar wwwculinair zandvoortnl gaan. En daar krijg je een inschrijfformulier. Uh, het vindt weer plaats van 20 tot en met 22 juni uh, op het Gasthuisplein. Ik moet zeggen, het is altijd wel gezellig ook okay. eten en drinken. Oh, kijk, okay. ik zie bij jou ook een beetje de lichtjes in je ogen komen. Dus van, oh, ik, denk dat, ik denk dat Jolande er ook wel uh, ja, ja, oh, te is. is. Ja, Marcel, als dat is dit bericht gewoon gepakt bij jou natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, als we het toch over eten, bestaat vorige week in deze krant al werd aangekondigd, in de Zandvoortskrant heb ik het dan over, dat er Facebook had slagen Marcel Horneman. Die wilde even social media testen om te kijken of we likes kon krijgen. En hij had gezegd, vanaf 500 likes kon je bij hem dan een kip kopen. Uh, Gegrilde kip voor 2,95. Nou, op op zichzelf kreeg je duizend likes. En hij heeft uh, 400 kippetjes weggegeven die vrijdag. Dus dat is niet misselijk. En verder uh, heeft daar weer een andere snackbar. Hebben daar, uh, het plein heeft daar weer iets anders aan vastgekoppeld. Daar kon je dan met het bonnetje van die slager waar je die kip had gehaald... kon je bij hem dan weer patat kopen met appelmoes voor twee personen. Dus daar zijn ook wel heel veel mensen op afgekomen. Dus ik leuk, zou leuk... zeggen, hou het allemaal in de gaten, is Zandvoort. Een, een, een, een leuke uh, uh, parodie op het kinder of kinderen of het kinder. Kinderen voor kinderliedje. Doe mij maar kip, patat en appelmoes. Ja, dat hadden ze gewoon op mo moeten draaien. Misschien hebben ze het ook wel gedaan. Nog andere berichten? Ja, er was een flashmob georganiseerd. Twee weken geleden besloot Sandvoorts zangeres Rodus Alias... Ja? Uh, Katie Samay-Lutin op de valreden. mee te doen... aan het internationale muziekcompetitie van Masterpiece. Uh, ze schreef een en componeerde het lied... Tomorrow, uh, together we stand. En er zochten een band, een muziekstudio, een filmcrew en minimaal 100 mensen voor een flashmob Het lukte allemaal binnen een week. Zo. En ik ben wel heel benieuwd naar het resultaat. Ja, alleen die is nog niet. Uh, nee, dat klopt. Zeg maar. in, de, in de jury zitten allerlei mensen van MTV en zoiets. Ja, en. Klopt. Uh, nou ja, goed, uh, ergens in maart wordt het bekend. Uh, ja, 28. Uh, uh, Vanaf 28 februari worden alle inzendingen beoordeeld nadat op 31 maart door de jury bekend is gemaakt wie door mag naar de volgende ronde. Ja. Is dat allemaal spannend? Ja. En op 15 mei wordt dan de winnaar bekendgemaakt. En die mag dan in Istanbul, mag, mag je dan op het hoofdpodium mag je daar uh, zijn ek doen. Is de, vet. De heel vet. Heel ja. vet man. Ja, dat, is van, van, van, van, dat word je vet natuurlijk. En vet de wethouder Belinda Gurensen heeft ondanks de Zandvoortse politiek uh, partijen opgeroepen om samen in actie te. De start tegen de windmolens. Heel veel mensen zijn er tegen. En uh, binnenkort komt er een meeting. 7 maart. Aanvang is dan 8 uur. In de krocht komt daar naartoe. En dan gaan ze discussiëren met de gedupeerde Jan van uh, Bond. Van de provincie Noord-Holland. Uh, en dan gaan ze uh, even laten blijken dat het gewoon echt een slecht idee is. Om die windmolens gewoon op 500 meter uit, uh, uit de kust of zo. Was het? Nee, het is binnen de 6 kilometer. 6 nee, oh, voor... mijl. Ieder geval, het, het is nog veel dichterbij dan in ja, uh, Ijmuiden. Want in IJmuiden staan ze op 12 kilometer. Daar hoorden mensen niemand klagen. Dus Zo, oh, het valt allemaal wel mee. Dus de politiek denkt ja, zelf heb je, van: het heb valt je, al allemaal mee. Heb je wel eens naar IJmuiden gekeken? Uh, ja, daar wil niemand naartoe gaan. Nee, dat... Precies, dus ik kan me voorstellen dat niemand klaagt daar. Dus zes mijl of zes kilometer is toch echt iets anders, hoor. Om hier windmolens dan zo dicht bij de kust te zetten. Dus ga er even naartoe of laat je het uh, kenbaar maken dat je er niet mee eens bent. Via die petitie kan het nog steeds. Ja. Dus, en er loopt nog steeds een vrouw hier door Zandvoort heen. Echt gedreven, echt tot op het bot. Om er tegen in actie te gaan. Dus ik vind het een goede... Uh... Ja, ik vind het wel grappig, want ik hoorde het laatst ook... Het begint nu ook, zeg maar, de internationale... Of de, de, de, de pers. Na, de nationale pers. Ja, ja, sinds vorige week. Je uh, het overal in de, in de kranten en uh, dus, uh, op nah, het nieuws. Dat, dat krijgt nog wel een start? Ja, dat krijgt nog wel een start. En verder nog een laatste... Heb je nog een klein laatste berichtje, of niet? Nee, ik ben er een beetje doorheen. Nou, heb ik hier nog een dat berichtje? Dat werd niet zoveel hier. Nou ja, zeg. <laughs> Bram Molena van uh, Strand Actief. heeft afgelopen zondag... Ja, wat heeft hij gevonden op zijn zwerftochten? Want dan gaat regelmatig de footline, gaat hij af om te kijken van... Oh, ligt er nog wat ik kan gebruiken? Stukje hout of stukje, stukje, stukje weet ik veel, plastic, want genoeg plastics uh, spoelt eraan. Wat had hij nou weer gevonden? Namelijk nou, een mammoetbot gevonden. Een mammoetbot, wat is dit? Ik, ik vraag me altijd een beetje af hoe... Je loopt langs dus en oh, een mammoetbot. Nou ja, het maf is, er schijnt ook nog een stukje haar aan te zitten. Dus ik, ik denk echt, dat, dat, dat kan niet. Ik ben, ik ben hartstikke dom, dat kan helemaal niet. Een mammoetbot met nog haar, maar dat schijnt echt zo te zijn. Hij gaat er zelf over nadenken wat hij hiermee gaat doen. Ik denk gewoon dat het moet worden onteigend. Moet dan natuurlijk naar een museum. Ja. Ja, dat kan maar niet hoe, hoe weet hij dan dat het een mammoetbot is? Nou ja, dat experts naar later. ik experts, experts ernaar ja, kijken. Is net zoals met die T-Rex-botten. Een ja? kip schijnt hetzelfde uh, ja. Ja, DNA ja. en zo te hebben. Als je een kippenbotje onderzoekt, kan ja? er ook uitkomen dat je een T-Rex hebt. Is het zo? Ja, dat is zo. Oh. Oké. Okay. Dus, ja. Ik hoop dat, dat, dat het allemaal wel een beetje meevalt. Dat het wel een mammoetbot is. Ik vind het wel maf dat er nog haren zitten terwijl het in zee heeft gelegen. Je zou denken dat het toch al lang verteert. Of het is pas naar boven gespoeld. Ja, dan zou het wel weer kunnen. Nou, we zullen het allemaal wel merken. Volgende uur meer. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Precies. Tijd voor Moppie muziek. Vorige week is de nieuwe CD van Mors uitgekomen. En gisteren straks is een stukje te lezen dat ze... Oh, ze vinden het allemaal zo goed. lezen over de critici. Mensen die altijd, altijd cd's luisteren en zeggen van nou ik vind het allemaal niks om. maar Mos, ze vinden het elke keer weer verrassend het heeft wel het eigen geluid, dat je denkt oh dit is weer Mos, maar toch klinkt het weer even anders ze waren lyrisch over deze plaat en dit is uh, een singeltje eruit en die heet namelijk uh, uh, even kijken op het lijstje wat het is, Today's Gold ja vandaag, vandaag, pak de dag het is goud, uh, trek het naar je toe deze dag, maak er iets moois van het is vandaag, hé uh, hey, zie ik je haar leuk je ziet er best goed uit vandaag zeg. Het is dus complimentendag vandaag. Toevallig ben ik vrijdag naar de kapper geweest. Hey, ik zat net om te kijken en <laughs> hey, hé, wat zit je haarnetjes? Dus hey, ik was ben een nog... beetje, beetje verbaasd over deze uh, opmerking. Dit ja, is vandaag uh, maak eens even een complimentje. En het is nog veel leuk om complimentjes uit te delen dan ze te ontvangen. Want je ziet dat die ander even groeit. En echt. Je ziet in de ogen dat diegene dankbaar is dat je dat hebt gezegd. Dus je, moet niet, uh, af en toe, je moet af en toe, om gelukkig te blijven, moet je ook af en toe jezelf op. Hebben we ook nog een complimentje over uh, die uh, ex-minister-president uh, uh, van uh, Oekraïne? Daar... Zijn uh, haast, dat staat ook een goed hij, gisteren. Hij, ja, maar hij, en hij zorgt wel voor de nodige actie. De nodige dat, actie. Dat, uh, ja. dat is wel een positief punt. Ik zat uh, gisteren naar hem te kijken. Of oh, vanochtend eigenlijk, heb ik het laatste nieuws nog even zitten kijken. Want ja, ik was gisteravond pas om twaalf uur thuis. Ik dacht, verdorie, wat hebben we tijdens de hele weeknacht. Wat, wat is er allemaal geweest? Wat heb ik gemist? Dus ik het laatste nieuws nog even gekeken. En toen zag ik de... Uh, hoe heet hij nou? Weet, uh, Jan, Jan Joek. Ja. Jan. J Jukol. Jukol van uh, Oekraïne. Nou goed. Uh, die idioot zat uh, in de persconferentie. zat hij nog even te vertellen. En toen brak hij zijn pen door midden. door zei jij, Het spijt me dat ik zoveel mensen leed heb berokkend. En toen zat hij te kijken in die pen. En ik van... Volgens mij schreef je net. Schreef je nou iets op met die pen? En als je die pen door midden breekt, dan moet er toch inkt uit komen. Er kwam geen inkt uit. En waarvoor heb je eigenlijk een pen mee bij een persconferentie. om iets op te schrijven? Je hebt toch van tevoren alles opgeschreven? Dus was dat allemaal scène? Was dat allemaal in scène gezet? Heb je het gezien of niet? Ik heb het niet gezien. Nee, die president die maakt een toespraak. Die zit natuurlijk ergens in Rusland ondergedoken. Die heeft zo. ja, wat de fuck, ik ga je weg? Kijk het allemaal even maar. Ik heb zo ontzettend mijn best gedaan. Natuurlijk heb we er een paar centjes aan verdiend. Maar goed, ik heb ontzettend mijn best gedaan. En nu zien jullie me allemaal af te zeiken. Hoe lang is je president geweest? Ik heb geen idee. Echt. Als ik naar het paleis kijk bij hem, denk ik, nou, jaren gewoon. Het paleis, de van goud, badkamers van goud. Het is ongelooflijk wat hij allemaal hebt. aan geld verzameld. En ook de staatskas is geheel leeg. Dus, ja. uh, maar je hebt niet gezien dat hij ze nee, pendom nee, de bracht. Nee, ik ja, uh, misschien moet ik maar even opzoeken. Ik, ik, ik, het is echt grappig om te zien dat ik denk van nou wat dit nou opslaat? Is dit nou frustratie? Of is hij nou boos? Of, en die, die pen die lekt ook niet. Het viel op. zo op. Dat is, ik let op details hè. Ja dat, dat merk ik Die pen die lekt er niet. Er zat geen inkt op, op de hand. Ik denk nou die man is zat zo keurig in het pak. Je gaat je pen er niet mee breken. Straks heb, heb je inkt op je pak. Dat is echt zo'n type die ik jij Dat de, wil ik niet. Heb jij de beelden van JF Kennedy ook gezien? Want jij lijkt me wel zo'n type die dan alle foutjes eruit gaat. Saproeders film. Ja. Ken ik echt Beeld voor beeldje dromen? Ja. Maar pas geleden dacht ik die hele film te kennen. Saprudes film is de film dat je hem ziet dat hij wordt ge uh, neergeschoten, dat die hersenen gewoon eruit kwappen. Maar het uh, schijnt toch weer uh, dat je andere hoeken moet bekijken. waardoor je weer uh, ergens anders licht flitsen ziet van pistolen. Ja, het zijn een beetje slechte beelden, dat is een beetje jammer. Ja, ja, ja het is jammer. Ze hadden even high day moeten ja, opnemen. Ze hadden uh, dat, dat was, moeite voor moeite. Ja, precies. Het zijn toch belangrijke dingen. Dat, ja, ze uh... hebben natuurlijk dus pas geleden die hele uh, de film opgepoetst. En ze hebben zeg maar die hele film, want namelijk tussen de gaten van de film zat ook nog beeldmateriaal. Dat hebben ze allemaal inge ingescand. En die hebben ze opgepoetst. Nou ja, je kan het niet oppoetsen natuurlijk. Waar niks zit, kan je niks maken. Maar dat hebben ze gewoon gecreëerd. Waardoor het lijkt, waardoor hij helder kijkt. Maar je verzint gewoon beelden erbij natuurlijk. Ja, dus eigenlijk gewoon... Kun je dan zeggen, oh ja, maar hij werd hier ook gesloten. En hier ook en hier ook. Ja dus ja. ja, dus ja, goed. Wat moet je daarmee? Maar goed, het blijft wel een fascinerende film. Dus de Prudofilm. Ik weet niet of er Oscars zijn uitgedeeld voor die film. Dat komt vanavond weer, geloof je, door Oscars. Is dat zo? Ja. Vanavond door Oostkast? Ja, vanavond door Oké. Okay. Nou, nog meer uh, leuke aparte berichten? Ja, ik had een, een berichtje van een, uh, ja, een katje die, uh, die een leven heeft. of elf mensen het leven heeft gered. Hey. Uh, het diertje, ja, in de nacht. Uh, in de nacht brak er een flink brand uit. De ja? uh, brandalarm ging af. Ja? Alleen iedereen bleef slapen. Hey, nou, het katje, dat werkt er niet. katje werd wel wakker. Ja? En die, uh, die begon als een gekke aan de deur te krabben van, uh, van het uh, baasje. Nou, die werd daar wakker van. Ja? En nou, het kwam het bed uit. Wat, wat is er aan de hand? Volgens zag ze inderdaad uh, wat rook en dergelijke. Dus zei snel iedereen uh, alarmeren. Nou, de elf mensen die verder nog in het, uh, in het pand sliepen... Die werden allemaal gealarmeerd en uh, konden veilig uh, naar buiten komen. Het katje was daarna echter wel verdwenen. Hé! Hey. Uh, dus zij maakten zich heel erg zorgen. Alleen die kwam uh, een week later kwam die uh, oh, okay. weer terug. Dus uh, ja, wel een... Uh, het, het katje heet trouwens Meatball. Meatball. Ja. En dat is heel klein, waarschijnlijk. Ja, nou, het, het fotootje wat erbij staat wel, je. Oh, wat schat. Nou, oe, wel, die tanden lijkt het wel een hele heftige tijger gewoon. Ja, een mini-tijger. Ja, dat je dan denkt van... Oh, man... Uit de buurt. Maar goed, zo'n kat willen we allemaal wel in huis halen, natuurlijk, die je het leven redt. Straks meer geinige berichten. Het is vandaag De bal, want jawel, Jolande heeft een cursus. lijsten maken of inlijsten. Het is echt te vaar voor woorden. Zou je kunnen inlijsten? Je zou kunnen denken dat ze ook gewoon nog een bed liggen met een of andere vent. Dat zou ook nog kunnen. Inlijsten. Ja. Dat ze zichzelf laat inlijsten. Dat zou nog ...nacht om in te lijsten. Mogen we even vinden wat je erger is vandaag, hoor. Hengst de bal. Tonight the Fix. Ja, van die echte radioplaten die nooit een hit zijn geweest. En als je ze hoorde, denk je: wat vind door Je best een leuk plaatje. Nou, daar draait mijn hand helemaal niet voor om om dat op de radio te slingen. Echte radio muziek noemen wij dat. DJ's altijd. En dan rijden we graag hier bij hem in de zaterdagmorgen. Welkom. Ja. Zet vandaag je laptop maar even niet aan. Want elke vijf minuten, had ik begrepen, wordt er een uh, foto gemaakt via je. Uh, ja, je, je, je, je noemde ook weer zo'n cameratje bovenop je camera. Je webcam, webcam. je webcam. En dat wordt dan weer uh, vastgehouden. En uiteindelijk gaan ze kijken wat op dat beeld te zien is. En als er te veel bloot op is, dan wordt hij gewist. Maar uh, als, er, als er toch niks bloot op staat, dan wordt hij opgeslagen. En uiteindelijk gaan ze kijken of ze er iets mee kunnen. Jezus, wat zou je toch een hoop meuk krijgen. Maar goed, uh, dat schijnt nu via Snowden dat weer goed, bekend zijn Dan heb je, dan heb je echt een... Porno-database. Dat is echt niet normaal. Nou, het schijnt dus dat. Heel veel beelden. Zitten blote mannen voor de, de camera. Ja, maar voor de vrouw ook wel hoor, geloof me. Ja, vrouw ook wel. Maar ja, mannen staan er toch meer bekend om. Die denken, vrouw, ik ga toch even voor die camera. Ik ga even foto's van mezelf kijken. Misschien nog een paar leuke in die verzenden. Eens kijken of ik wat aan haar kan slaan. Ik weet niet of het zo werkt, hoor. Ik heb het ah. nooit geprobeerd. Maar, maar goed, denk het eens dus even over na, plak hem dus voorlopig even af. Zeker als je Windows XP gaat gebruiken. En straks na. Het is de 8 april of zo, toen doen ze geen updates ja, meer. Ik vind het zo mooi dat dan alle gemeentes. Die, heel veel gemeentes draaien nog op Xp. Ja? Nou ja, op zich uh, vind ik dat al re redelijk verouderd, maar goed, oké, okay, ja? dat kan. Um, maar vervolgens ja, komt het bericht naar buiten: ja, we, gaan, uh, we ondersteunen het niet meer. Want het is uh, tien jaar uh, oud of zo. En ja? Uh, ja, het is gewoon klaar. En heel veel gemeenten. ja, maar nu hebben we niet genoeg tijd om, om te veranderen. Dan denk ik echt van. Het is vijf minuten werk om, om Windows Vista of zo erop te zetten, het gaat echt nergens over. Oh, dan moet je weer stap terug gaan naar Vista. Ja, nou, maar je, kan, al... je kan wel Windows 8 erop zetten, maar ja? dan denk ik dat al die computers niet meer draaien. Nee, maar dat is wel heel iets anders, hè? Windows 8. Ja. Ja, ik zie, het ziet er wel heel leuk uit, maar ik hoorde meer mensen mee over die zeggen, van, ja, het is toch wel even, even anders nadenken. Ja, je, je moet er even aan wennen. Ja. Ik, ik werk met drie besturingssystemen, Windows Vista, Windows 7 en Windows uh, 8. Ja? Daar word je helemaal gek van. Want alles ja, staat ergens anders. Oh, Ik ben zo blij dat ik een aantal jaren geleden over, overal ben op een Mac. En ja. ik heb echt met mijn laptop de hele tijd problemen Dat dingen vastlopen. En een virus heb ik er zogenaamd op. En dan krijg je weer een virus-scan erop. Die, nou, dat is op zichzelf al een virus geworden bij, blijkbaar. Want het duurt eindeloos lang voordat hij klaar is. En elke keer moet je hem uitdrukken. Maar op mijn Mac blijft het zo lekker stabiel. En... Ja, het, het schijnt wel trouwens dat... Uh, de... Ik geloof dat er... In de afgelopen maand zijn er uh, 500.000 virussen ontwikkeld o, yeah. Yeah, yeah, yeah. om uh, uh, gegevens van, uh, van je bankrekening, van je telefoon af te halen. O, heel veel mensen die, die, die bankieren via je telefoon. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. uh, Op zich de Apple telefoons zijn wel goed, de iPhones zijn goed uh, beveiligd, yeah. die heel, ja, al die apps die moeten echt heel veel geld betalen en zo, om, om, en worden helemaal gecontroleerd. Yeah. Maar bij Android uh, kun je gewoon, kan ik een app maken en zo in de, in de market uh, gooien. Oké. Okay. En uh, ja, daar, uh, daar zijn die virus nogal uh, gevoelig voor. Dus, Oeh. Uh, ja, het maf is dat er nog steeds niet echt virus voor een Mac zijn. Nou, ze zijn er wel hoor. Maar ik, ze zijn er een hele hoop. Ik, ik, ik verdenk ook van heel veel van die scanners dat die uiteindelijk ook virus gaan produceren. Ja, dat zou... Dat... De, ah, ja, die ja, houden sowieso. de markt ook een beetje in stand natuurlijk. Dus, sowieso, je, je, je computer draait niet meer. Zodra je er een virusscanner op zet, dan denk je echt van... Wat is je allemaal aan het doen? En dan ga je in ja, je instellen en voor je. nee, hey, mijn virusscanner gebruikt gewoon mijn hele computer. Yeah. Ja, ik moet echt zorgen dat het veilig wordt. Dat is echt niet veilig op je computer. Nee, omdat dat klopt dat ding dat het staat te draaien gewoon. En alles gewoon weghaalt. Nou ja, afgelopen week hoopte we het natuurlijk ook over de bitcoins. Gisteren had ik het laatste nieuws erover begrepen... dat echt ze hebben heel veel bitcoins gewoon weg kunnen halen... bij een of andere bitcoinbank of zo. En daar honderdduizenden mensen zijn de dupe door geworden. Uh, ja, sommige mensen nemen het heel sportief op. Die hadden waarschijnlijk ook wat inleggeld alweer terugverdiend. En die hadden het ook alweer teruggekregen, dat inleggeld. Door ja, wat aandelen te verkopen. als, maar... als je... Als je uh. ik, tenminste, ik vind altijd... Sowieso als je aandelen gaat handelen... Maar helemaal als je dingen als bitcoins en zo gaat doen... Ja? Dat, moet je toch, dat doe je toch... Als je, als je 5.000 euro over hebt en zoiets hebt van... Ah, dat doe ik gewoon als speelgeld. Ja. Dan ga je toch niet... Tenminste, lijkt mij... Je gaat niet denken van... Ja, bitcoin, nou zie ik echt, daar, daar zit mijn toekomst in. Ik ga bitcoins kopen. Tenminste, het lijkt mij een beetje sterk. Hè. Ja, precies. Gewoon even, je moet zien aan een speeltje. Ja. En deze man, dat ik gisteren ook gehoord, had 500 euro ingelegd. En uiteindelijk was het 20.000 euro waard. 500 euro naar ja. 20.000! En hij had ze wel zijn geld nu terugverdiend, maar de rest was hij wel kwijt. Dus nou ja, goed, leuk gespeeld. Hij zegt bij het wordt wel de toekomst hoor. Alleen ze moeten nu even, even beter opletten op hun spullen. Want ze worden regelmatig aangevallen, die banken, die bitcoins. Uh... Ja, ik, ik beleg 100 euro in de week. Oh, okay. Dat is gewoon, nou, weet je, dat is een beetje zo. Ja, als ik. Stel dat ik het kwijtraak, om wat voor redenen. Ja? Ja, dan is het geen ramp. Nee. En als ik er geld aan verdien, is het leuk meegenomen. Ja, kijk, zo moet je het gewoon zien. Ja. En anders, je, je koopt geen biertje, je koopt gewoon wat aandelen hier en daar. Ja, precies. Zo moet je het zien. Nou goed, straks meer wetenswaardigheden. Ik heb geen idee wat ik opgezet heb, dames. Oh, ik weet het alweer, de nieuwe Bomb club. Elke keer als ik op straat denk wat de fuck is dit nou weer? Maar die geeft niet. Langzaam werden we aan de nieuwe single die het Carry Me. Ja, vage muziekjes in de zaterdagmorgen. Excuse me, het volgende programma. Voor dit programma? Nee, toch? Nee, het volgende programma, sorry. Ja, het ding al drijkt te vroeg. Uh, het is de zaterdagmorgen, Toepak leeft op de radio. You carry me van de Bomb Bicycle Club, je kent ze van Shuffle. Dat was echt een mega-grote hit, gewoon hier in Nederland. En of dit wat wordt, ja, het is soms een beetje moeilijker. Dat je denkt, van, het is niet zo toegankelijk, dit. Dat je denkt... Ja, ik weet het niet of het gaat lukken hoor. We uh, kijken zo in de krant. Ik was een beetje geschrokken. Die uh, Men aan Boeg is toch wel redelijk goed bezig ook met zijn carrière. We gaan regelmatig gaat hij de, de, de gevangenis in om toch de gevangenen. Ook hun verhaal te laten doen. En vaak eh, krijg je toch een ander beeld van hoe, tja, hoe ze zou kunnen afglijden. En hoe gek ze ook zou zijn. Je denkt toch goed dat ze daar opgesloten zitten. Je krijgt soms een heel ander beeld. Maar nu zie je al voor de tweede keer overvallen in zijn huis. De eerste keer eh, werd hij werd gewoon bij hem ingebroken. Toen was hij niet thuis. En toen hebben ze een klokje, klokken, halloosje, zo'n halloosje, verzameling meegenomen. Uiteindelijk is dat een paar dagen later weer bij hem teruggebracht. En uh, nou, dat hebben ze verder afgehandeld. En nu werd hij weer midden de nacht gewoon overvallen. En uiteindelijk hebben ze hem echt met een pistool tegen het hoofd zijn de klokjesverzameling weer afhanden gemaakt. En nu uh, is hij toch redelijk geschrokken. Zo van: Ja, wat de fuck, wat moet ik nu doen? Moet ik gewoon echt helemaal verhuizen of zo? Hoe moet ik nu naartoe, man? Ik bedoel, die klokjes zijn echt helemaal uh, geen drol waard. Het verhaal heeft duurde de, de ronde van de ene crimineel naar de andere crimineel. Het is echt van hele bijzondere klokjes. Maar hij zegt dat valt wel mee, het is gewoon emotionele waarde. Het zijn geen Rolex of zoiets, weet je wel. Die je denkt die 20.000 euro waard zijn. Het zijn gewoon verzamelde dingetjes. Je denkt van leuk, ik van mijn opa gekregen. Dus laat mijn huis eens bedreven. Nou, ik, ik weet niet of iets dat. Dat is altijd een beetje jammeren, als, ja. als ze inbreken. Dan heb jij een, een, een gouden ring of zo. Die ja? je, je, je oma is geweest en dat is dan heel speciaal of zo, weet ik het. En dan wordt dat gestolen. Wat doen ze ermee? Die gaan ze niet verkopen of zo. Nee, die smelt ze gewoon om. Normaal maken ze gewoon... Ja. Als oud goud... Ik wil zeggen, ze krijgen er geen ene fuck voor gewoon. Nee. Gisteren hebben we ook met de hand met die portemonnee... die onthutseld was bij mijn vrouw uit de tas vandaan. De rit was dicht, hè. De rit hebben ze ook opengetrokken. En heel snel hebben ze dat gedaan. Er zat ook misschien 20 euro in. Maar alle bankpasjes, alle toestanden... Dus al die pasjes moet je weer opnieuw aanvragen. En ook wat van die kinderen. En ik niet. Zat de rijbewijs er ook in? Nee. Nee, die draagt dingen op verschillende plekken. Niet alles op één, uh, okay. op één plek. Maar dus ah, wat had... ze soms ook gaan doen, is me messen de onderkant van de tas. Ja, maar, maar goed, daar was het even te druk voor, in die ja. trein. Dus ze hadden toch wel een beetje nagedacht hoe ze het moesten aanpakken. Nee goed, soms dan schrik je toch wel een beetje. Je denkt van, nou nee, dit was toch geen leuke afsluiting van, uh, van een weekje weg. We spreken je zo in deel 2. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFN.